Mark Visser met het NOS journaal. De beperkte kennis over het coronavirus heeft vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld bij uitbraken in verpleeghuizen, dat zeggen wetenschappers die daar nu een maand onderzoek naar doen. Ze benadrukken dat wel nog geen harde conclusies zijn. Door het gebrek aan kennis werd in het begin van de uitbraak vooral gekeken naar klachten als koorts en kortademigheid. Later werd duidelijk dat besmette ouderen ook andere klachten kunnen hebben, zoals verwardheid en extreme vermoeidheid. Er is nog altijd een groep mensen die niet naar de huisarts durft vanwege corona. De patiëntenfederatie zegt dat 1 op de 5 patiënten met klachten liever thuis blijft. Zijn bang besmet te raken of denken dat de huisarts het druk heeft. Het Nederlands huisartsengenootschap benadrukt dat er geen reden is om de huisarts te mijden. En dat bellen altijd een goed idee is. In verschillende Amerikaanse steden wordt weer gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Voor het Witte Huis zijn duizenden mensen bijeen en in New York heeft de politie een protestmars gestopt. De dood van George Floyd tijdens een arrestatie is de aanleiding voor de protesten. Van de 10 miljoen coronatesten die de afgelopen weken in Wuhan zijn uitgevoerd waren er slechts 300 positief. Chinese autoriteiten hebben in een recordtijd bijna iedereen in de stad ouder dan vijf jaar getest... Wuhan wilde met snelle opsporing en isoleren een tweede uitbraakgolf voorkomen. Theatermaker en rolstoelsporter Mark de Hond is overleden. Hij had kanker. Hij is de zoon van de opiniepeiler Maurice de Hond. In 2002 werd bij hem een tumor ontdekt in zijn ruggemerkt. Bij een van zijn poetoperaties raakte de zenuw bekneld... waar hij gedeeltelijk verlamd raakte en in een rolstoel belandde. Mark de Hond was 42 jaar. Het weer, af en toe zon, maar verder vooral bewolking. Het wordt 13 of tot 18 graden met vooral aan de kust een flinke wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM -M -M. Le Verre, La puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. the guy I'm uh -huh.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 La gente esta muy loca. loca. loca. loca. Ik ben zo Santa está muy loca. Dat is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 Again This couldn't happen again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 I've been a FM Leading. Wat Like you understood me, and I'll never let.